De brug bij Goijkum op de A27 is na 2,5 uur weer dicht. Sinds kwart over acht stond de brug open door een storing in het besturingssysteem. Om kwart voor elf was de storing aan de brug over de Merbede verholpen. Er ontstonden lange files. Het verkeer werd omgeleid via de A2 en de A59.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 ANWB Verkeersinformatie files nog op de a 27 vanuit Breda naar Utrecht... bij knooppunt Hooipolder 3 kilometer. En vanuit Utrecht naar Breda bij knooppunt Gorkum nog 2 kilometer. Inmiddels zijn de problemen met de brug verholpen. Het verkeer gaat weer rijden. 10, 15, 20...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 Presentatie, Margriet Vroomans. Goedemorgen. Zonder Kees Boman vandaag, maar met drie Tweede Kamerleden aan tafel. Alle drie zijn ze econoom. En dat is niet toevallig, want we gaan het hebben over wat ons deze zomer behoorlijk bezighoudt. Ons geld, de euro en de eurocrisis. De Tweede Kamer is van vakantie teruggekomen om daarover te praten, want de situatie is behoorlijk ernstig. Als dit fout gaat, is de val van Lehman Brothers een Tupperware Party geweest, schreef de Britse krant The Observer deze week. En de president van de Wereldbank waarschuwt vanochtend dat de wereldeconomie een gevaarlijker fase ingaat. Veel feestelijker kunnen we het niet maken. De wereld, Europa, Nederland, alles is financieel aan elkaar vastgeknoopt. Dus gaat de koningin met Prinsjesdag een doemscenario voorlezen... of hebben we nog invloed op waar wij ons eigen geld aan uitgeven? Daar gaat eigenlijk deze uitzending over. Aan tafel bij ons een uitgesproken voorstander van Europese oplossingen... Wouter Koolmees van D66, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Iemand die minder van dat soort Europese oplossingen is overtuigd... ook hier, Ewout Eergang van de SP. Goedemorgen. Welkom. En de Partij van de Arbeid. Dat is de partij die cruciaal is voor de maatregelen... die het kabinet moet gaan nemen. Ed Groot, welkom. Goedemorgen. En goedemorgen. Allemaal oppositiepartijen, inderdaad. Vanzelfsprekend hebben wij ook de coalitiepartijen gevraagd. Ook Gedoogpartij PVV hebben we gevraagd om hier te zijn. Maar helaas, alle drie die partijen lieten ons weten hier vandaag niet te kunnen zijn. Wilt u zien wie er wel zijn? Dat kan via de webcam. Ga dan even naar onze website: troskamerbreed.nl. Zoals altijd kijken wij eerst eventjes in onze ochtendkranten. De opening van de Volkskrant, excuses van Rutte voor de verwarring die hij heeft geschapen. En de NRC heeft zelfs uh, de hoeveelheid excuses die de premier maakte even op rij gezet. Negen keer heeft hij gezegd dat hij het verkeerd heeft gedaan. Hij maakte excuses voor de verwarring die hij heeft geschapen over het steunfonds voor Griekenland. Meneer Eergang, vindt u dat voldoende? Nee, volgens mij ging het daar niet om of er excuses uh, zouden worden gemaakt of niet. Het gaat erom dat... Uh, Rutte terugkomt uh, op zijn woorden. En dat, hij zat er 50, 50 miljard naast. Dat zegt hij van niet. Hè? Hij heeft alleen een andere berekening gemaakt. Dat wil zeggen, hij hield zich aan de berekening tot 2014, de commissie tot 2020. En hij zegt, daar zit het een verschil. Ja, nou, dat had ik beter dus moeten Dus zelfs doen. met 2014 klopt het nog steeds niet. Uh, dat het totaalpakket, zoals hij zei, 109 miljard is. waarvan 50 miljard van de banken. Ja, dat ook voor 2014 is dat onjuist. Dus u bent niet tevreden met die excuses van hem? Nee, het gaat toch echt om uh, die onjuiste uitspraken na afloop van de eurotop. Dus daar zullen we dinsdag ook uh, op doorvragen. En ik neem aan dat hij de Kamer dan uh, juist uh, en volledig zal informeren. Want u vindt dat hij dat nu onjuist en onvolledig heeft gedaan? Uh, de voorstelling van zaken dat het totaalpakket 109 miljard is... waarvan 50 miljard van de banken is onjuist. Wouter Koolmees, D66. Bent u tevreden met de excuses van de premier? Nou, Laten we positief beginnen. Ik ben blij dat hij zijn excuses heeft aangeboden. Want er is heel veel verwarring geweest de afgelopen weken over dat pakket. Over, die, over de, de, de berekening. Uh, dus ik ben blij dat het kabinet erkent dat ze een verkeerd, verkeerd beeld hebben geschapen. Ja, die verwarring. Die hè? verwarring Daarvan inderdaad. Zegt, ja. zegt Rutte, dat heb ik verkeerd gedaan. Ja, dat is, dat is goed. Dat gebeurt niet zo heel vaak dat de minister-president zijn excuses aanbiedt. Dus dat moet je ook ja, uh, ruiterlijk accepteren. Tegelijkertijd zijn er nog heel veel vragen blijven open. Uh, met name ook over het beeld wat het kabinet heeft gecreëerd rond dat pakket. Uh, ik ben het wel eens met de heer Eergang. De suggestie is natuurlijk dat de banken heel veel mee zouden betalen. Als je dieper de cijfers ingaat, in dan valt dat nog wel mee. Kijk, nou, is... hij zei gisteren in die persconferentie ongeveer 50-50. Is ja, dat niet zo? Nee, Grijft niet... hij daarmee een verkeerd beeld? Ja, dat is niet zo. Dat is, dat is een uh, verkeerde voorstelling van zaken. En uh, daar gaan we aanstaande dinsdag uh, een debat met, met de MP en met de minister De Jager uitgebreid over hebben. MP is de minister-president. Ja. Dat is nou weer zo'n ja. kamerafpartij. Ja, de minister-president en minister van Financiën. Ed Groot van de Partij van de Arbeid. Bent u blij? Bent u tevreden met de excuses van de premier? Nou ja, excuses uh, helpen wel. Maar uh, zoals gezegd, het zijn halve excuses. En uh, als je het letterlijk neemt, uh, klopt het ook inderdaad niet. Dat ben ik met uh, Ewout uh, gang uh, eens. Um, ja, ik denk dat hij uh, nog heel wat uit te leggen heeft aanstaande dinsdag. En wat moet hij dan dus ook doen. Was het ja. miscommunicatie of was het... want dat wordt ook gesuggereerd in verschillende kranten... toch bedoeld om daarmee de PVV en de PVV-stemmer een beetje tevreden te houden. Dat het fonds wat hij voorstelde minder groot was dan het werkelijk was. Kom eens al ja? Nou ja, ik heb van tevoren gedacht... Er zijn drie opties. In de eerste plaats de rest van Europa heeft het niet begrepen. Alleen Nederland heeft het goed begrepen. Hebben wij een goede premier? Dat zou ze... De tweede optie is uh, uh, ze hebben gewoon een fout gemaakt. En de derde optie is ze hebben bewust een rooskleurig beeld En wat denkt u? Welke optie? Ja, ik zou, het zou heel dom zijn, vind ik, als ze bewust voor een rooskleurige beeld Ja, uh, nee, Maar welke hebben... optie denkt u? Ik denk u? dat het twee is. Ik denk ze bewust, dat ze een fout hebben gemaakt. Uh, in enthousiasme dat ze allerlei uh, uh, belangrijke zaken hadden binnengehaald. Dat ze daarom een fout hebben gemaakt. Het goed? Ja, ik denk ook dat hij voor de verleiding is bezweken. Om het, uh, om het mooier voor te stellen dan het eigenlijk is... Uh, ook om de, uh, de PVV uh, te paaien. En misschien ook wel de oppositie. Want inderdaad, de beide aardig die de banken leveren... die zijn aan de maag erkant. Uh, en terwijl je ziet wat de overheid voor risico's loopt... Uh, ja, die zijn in feite uh, heel geuit. Ewart Eergang daar nog over. Was het miscommunicatie of was het inderdaad verleiding... om toch de PVV-kiezer te paaien? Ja, het is heel verleidelijk om daarover te speculeren. Maar ja, daar is dus juist het debat voor dinsdag ook voor. En stap 1 is dat hij erkent dat hij ernaast zat, 50 miljard. Uh, nee, dat nou, heeft hij nog God, niet gedaan. Hij heeft York gezegd de ik communicatieverwarring. Maar hij erkent niet dat hij ernaast zat. En stap twee is, ja, hoe is dat dan zo gekomen? En ja. dan zijn er inderdaad die twee mogelijkheden die Ed Groot en Wouter Koolmees schetsen. Maar ik weet nog niet wat daar, uh, uh, wat daar uit zou komen. Dan nog heel even terug naar die persconferentie van gisteren. Uh, Rutte die zei daarin wel dat Nederland er heel goed voor staat. Dat Europa de wortels zijn van onze Nederlandse welvaart. Vindt u meneer Koolmees dat hij zich daarmee... Paul heeft gezet voor de Europese zaak. Heeft hij zich daarmee enthousiast over Europa uitgelaten? Nou, gisteren in de persconferentie vond ik hem wel even enthousiast over Europa. Maar mijn kritiek van, de, de kritiek van D66 van de afgelopen weken... is dat het kabinet praat als een PVV'er... Maar handelt als puntje bij paaltje komt als een D66er. En dat verschil is niet uit te leggen. Continu is een soort anti-Europese retoriek. En uh, we komen op voor onze belastingbetaler. Er wordt niet het hele brede verhaal verteld dat het ook heel goed voor Nederland is dat er zo'n steunpakket komt. Dat is mijn, onze kritiek op, op het kabinet. En dat zou het kabinet beter moeten doen. Ja. Beter moeten verdedigen om ze deze keuzes maken. Heel even, want en... die persconferentie van gisteren was de eerste persconferentie van de premier sinds die weer, uh, uh, sinds zijn vakantie voorbij is, was ook de eerste ministerraad natuurlijk gisteren. Daarin Distanceerde Rutte zich ook van de term haatpaleizen over moskeeën door Geert Wilders. Ook dat is de afgelopen weken ruim bediscussieerd na de aanslagen in, in Noorwegen. Meneer Groot, um, was u blij met, met die uh, uitlatingen van de heer Rutte? dat hij zich daarmee distancieerde van, uh, ja, van de uitlating van Ja, ik denk dat dat hele terechte opmerkingen waren. Uh, daar waar hij zei dat die discussie over de, over de maatschappelijke achtergronden... van zo'n Noorse moordenaar, dat die niet gevoerd zou mogen worden... of dat dat voortijdig zou zijn. Hij noemde daar dat ben voortijdig ik, en ongepast. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Want volgens mij is die discussie heel uh, gepast en heel, uh, heel gevoerd. Dus ja, hij zei ik, daarover, wij gingen hier al praten over... of de kogel van links of rechts kwam, terwijl men daar nog bezig was met rouwen. Een woord ja, ik vind het onsmakelijk ook om op zo'n manier erover te discussiëren, de kogel van links. Ik, ik vond het bij Pim Fortuyn, daar komt die uitdrukking vandaan, vond ik het onsmakelijk. En dus ik vind u dat, bent het daarmee eens wat Rutte gisteren zei? Ik vind de kwalificatie, die kogel was. komt van links, die vind ik, daar ben ik het mee eens dat dat uh, niet gepast is. Ik vind discussie op zichzelf... Uh, naar aanleiding van, van wat daar gebeurd is, niet, uh, niet ongepast. Wouter uh, is daar even over, want uw politiek leider, Alexander Pechtold, die zei, uh, Rutte, waar ben je in deze hele discussie? Rutte geeft nu deze opmerking. Trekt u zich dat aan? Ja, ik vind het goed dat hij ook over de haatpaleizen... en dat hij echt afstand neemt van de uitspraken van Wilders. Dat vind ik uh, positief. Maar ook de kritiek van de afgelopen week van ons was ook... Uh, uh, laat je meer zien en leg het beter uit wat, wat er allemaal gebeurt. Er zijn elke dag op het nieuws uh, grote berichten over uh, nou, de, de beurs, uh, de kelderen heel snel. Uh, Europa is nog steeds lastig om, om leiderschap te tonen. Uh, uh, maar leg dat ook uit als premier en laat je zien. En dat is onze kritiek op de, de minister-president ja, geweest. Ja, goed, maar dat ging dus ook over de kritiek in, in de kwestie Wilders. En in ja. de kwestie wat Wilders zei over haatpaleizen. Ja, klopt. En En, en wat, wat vindt u dan nu dat Rutte zegt van... die discussie vond ik ontijdig en ongepast? Nou, de discussie was er. Uh, en uh, ik vind het ook goed dat die discussie hier is gevoerd uh, de afgelopen weken. Er is heel duidelijk gezegd, niemand uh, houdt Geert Wilders verantwoordelijk voor die daden. Dat, dat is terecht, dat moeten we ook blijven zeggen. Maar de, die discussie uh, uh, is losgebarsten. En uh, de MP heeft bij het begin van deze kabinetsperiode gezegd... als ik het ergens niet mee eens ben met de heer Wilders, zal ik dat laten blijken. En dat blijft nu heel lang stil. En vindt u dan dat hij dat nu te laat heeft gedaan? Of? Nou, laten we weer positief blijven. Laten we zeggen dat het goed is dat hij het gezegd heeft. Wat een positieve stelling ja. hebben we hier vanmorgen ik wil nog één ding uit de kranten uh, met u bespreken. Het is een heel groot verhaal, ook de opening in de Telegraaf vandaag. En op pagina 5 uh, komt er een heel uitvoerig verhaal over uh, terug inclusief foto's en geschiedenis. Dat gaat over de kwestie Mariko Peters. GroenLinks-Kamerlid, uh, we hebben het allemaal gevolgd de afgelopen weken. Er is een onderzoek gedaan door buitenlandse zaken. Nu naar een eventueel fout handelen door dit GroenLinks-Kamerlid. Toen zij nog als diplomaat in Kabul werkte. De uitslag van buitenlandse zaken van dat onderzoek kwam gisteren. Ze is in geweest. Er is wel een gedragscode door haar geschonden. En Peters, mevrouw Peters herkent zich ook in die conclusie. Meneer Eergang, bent u tevreden met deze uitkomst? Nou, het is niet aan mij om daar uh, tevreden of ontevreden mee te zijn. Het, u bent het is kamerlid? Ja, maar het, is, het gaat hier om een GroenLinks-kamerlid. Ik, ja, ja, ik ben kamerlid van de SP. De GroenLinks-fractie gaat over GroenLinks-kamerleden. En uiteindelijk de, Groen, uh, de GroenLinks-stemmers. Of ze opnieuw een stem op uh, GroenLinks zullen uitbrengen. En uh, de SP heeft geen uh, ja, vindt niet dat wij, wij heeft geen opvatting of, of, of een Kamerlid uh, in functie kan blijven. Dat is een kwestie dat was van ook gewoon mijn vraag niet. Dat was ook mijn vraag niet. Of zij nog in functie zou kunnen blijven. Ik vroeg u of u blij bent met deze uitkomst van het onderzoek van Buitenlandse Zaken. Nou, ik kan me voorstellen dat het voor haar uh, uh, fijn is om uh, um, uh, als de uitkomst te hebben dat zij een integer gehandeld heeft. Um, maar dat is uiteindelijk toch een kwestie van, van haar en van GroenLinks. Heeft dit afgedaan of toegedaan aan de geloofwaardigheid van dit Kamerlid, meneer Groot? Nou ja, dat is iets wat de GroenLinks-actie zelf moet uh, uitmaken. Uh, ja, uh, U heeft er toch een mening alleen, over? Niet alleen... Ja, maar dat, is heel, dat, uh, dat zijn afwegingen. Uh, dat gaat, gaat om de geloofwaardigheid van je partij. En uh, ja, alles wat ik daarover zeg over een andere partij... Dat kan, uh, dat kan verkeerd uitgelegd worden, dat kan verdacht zijn. Dat is echt iets wat GroenLinks... Uh, dat kan zelf verdacht moet doen. zijn. Nou ja, GroenLinks is natuurlijk een collega... en het is, het is ook tegelijk een concurrent. En het is, ik vind het niet te kies om uh, in de partij... Ik, van andere partijen daarmee te bemoeien. Nou ja, ja goed, met, da, da, da hebben te toch kamerleden hebben zich wel ik, uitgelaten... Ik, ik, over andere kamerleden, bijvoorbeeld in de hele kwestie ja, rond de PVV. Ja, uh, toen was de Kamer nou, behoorlijk ik kritisch. In, ik kan in zijn algemeen, het algemeen wel zeggen dat Geunelinks een, een, een traditie heeft... van het bewaken van de integriteit van, van hun kamerleden. En daarbij... GroenLinks heeft ook Kamerleden gehad die in opspraak zijn gekomen. En, ja, en die zijn wel degelijk uh, uh, vertrokken. Dus, dus GroenLinks is wat dat betreft... Die partij heeft het, die chief, op dat punt streng in de leer te zijn. Ja, nou, en ik, denk dat, heeft en ik heb ook... er vertrouwen in dat GroenLinks zelf die afwegingen nu maakt. Want daar moet er nog een afweging in gemaakt worden, nee, ik vindt denk, u? Ik denk, uh, uh, zoals ik het begrijp, uh, kan ze gewoon aanblijven. Maar ik weet niet of het hiermee uh, afgedaan is. Ik neem aan van wel, maar uh, dat, dat horen we dan wel. Wouter Koolmees... Uh... Uh, Femke Halsema, toenmalig partijleider, zei op 16 november vorig jaar... voor het goed functioneren van een Kamerlid... geldt niet alleen of je veroordeeld bent geweest. Ze vond opspraak toen ook al ernstig. En ze vond dat de lat voor Kamerleden wel iets hoger mocht liggen dan voor anderen. Is dat consequent met wat er nu gebeurt? Ja, mij vijf zijn er twee dingen die de afgelopen weken uh, erboven zijn gekomen. De eerste uh, ben ik blij dat er geen sprake is van integriteitsschending. Dat vind ik heel erg belangrijk. Het onderzoek van buitenlandse zaken uh, is daar helder over. Dat, dat vind ik positief. En het andere punt is waarom ik ook terughoudend wil zijn over, de, over deze zaak, is dat het een deel over privékwesties ging. En het is niet aan uh, Kamerleden om daar uh, een oordeel over te geven. Nee. Uh, en... Die privékwestie heb ik ook hier niet aan de orde nee. gesteld. Het ging om het verlenen van subsidie. Althans, om het advies van mevrouw Peters over een subsidieaanvraag. Dat ja, is een puur zakelijke kwestie. En ik vind ik niks ook ook terecht pv. dat Kamerleden worden aangesproken... op hun, uh, op hun integriteit uh, en op hun handelen in het verleden. Uh, nou, Dat is ook gebeurd. Er is een onderzoek gedaan. Uh, de conclusie is, er is integer gehandeld. Uh, het advies van uh, mevrouw Peters over de kwestie in, in Kabul was uh, kritisch. Uh, uh, nou, Dan vind ik ook dat we ermee uh, moeten stoppen. Hiermee is de kwestie afgedaan. Wat u betreft. Ja, we hebben dat wel. En, en de rest u gaat is niet aan... later in de kamer nog een keer mevrouw Peters zitten pesten als zij zich een keertje uitlaat over iets wat met integriteit te maken heeft. Dan komt u daar niet op terug. Ik zou zo spreek ik niet vaak met mevrouw Peters want het is commissie buitenlandse zaken is, maar uh, uh, daar heb ik geen behoefte aan. Hè. Nee. U kijkt mij allemaal nee. heel boos aan. Nou, ik zit wel in de commissie buitenlandse zaken, maar ja, ik heb geen gesteld. behoefte om daar dan op terug te komen in een debat. Uh, ik, ik vind ook niet dat. Uh... Ja, het gaat hier niet om pesten of niet pesten. Als je, als je vindt dat iemand onjuist heeft gehandeld, moet je dat zeggen in een debat. Het is geen, ja, en Dit is geen kwestie van, van, van pesten of niet pesten. Mariko Peters, de, althans de kwestie rondom haar is wat dat betreft uh, hier bij u afgedaan, geloof ik. Goed. Wat mij betreft wel, ja. 17 minuten over 11 is het en we hebben gekeken in de ochtendkranten. Tros, Radio 1. U luistert naar Breed. Tot 12 uur gaan wij praten over de eurocrisis. U hebt ze al gehoord. Aan tafel hebben we drie Tweede Kamerleden. Wouter Krommees van D66, Ewoud Eergang van de SP... en Ed Groot van de Partij van de Arbeid. Ja, laten we het eerst maar eens even hebben over uh, hoe erg de situatie is... waar we met z'n allen in verzeild zijn geraakt. De president van de Europese Centrale Bank, Jean-Claude Trichet... zei deze week, dit is de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog... En de president van de Wereldbank, Robert Soelik, zei vandaag zelfs... ...de wereldeconomie gaat een gevaarlijker fase in. Is het echt zo erg, meneer Mees? Het is wel heel ernstig, ja. En uh, dat heeft vooral te maken met het feit dat... ...in 2008 en 2009 hadden we een bankencrisis... Uh, toen hebben heel veel overheden heel veel geld geïnvesteerd... in het overeind houden van het financiële systeem. Maar ook heel veel geld geïnvesteerd in het, in het weer uh, aandraaien van de economie. Het, uh, het Keynesiaans bestedingsbeleid, zoals het dan heet. Um, en dat is nu uitgewerkt. Dat had nu, te maken met investeringen. Dat je meer, lekker veel gaat investeren en dan komt die economie weer op gang. Precies, de overheid neemt als het ware de rol over van de consumenten. Gaat zelf uitgeven en ga je de economie weer een impuls geven. Uh, en wat je nu ziet is dat heel veel van die overheden... zoveel schulden hebben gemaakt om dat te doen dat er nu allerlei financiële markten twijfelen of die schulden ooit wel terugbetaald worden. En dat is, dat is wel ernstig, omdat je nu uh, het gevaar hebt dat... Uh, als er bijvoorbeeld nog meer geld nodig zou zijn om het financiële systeem overeind te houden... dat het geld er niet is. En daarom vind ik het wel een hele ernstige crisis. Ja. Het is echt ernstig, echt groot. Ja, het is, een, uh, het, is, het is zeker een hele ernstige crisis. Ook de ernstigste sinds de oorlog. Ik denk dat daar geen misverstand over kan bestaan. Uh, wat de Wereldbank vanochtend zei, uh, dat die crisis in Europa gevaarlijker is... dan de, de problemen in de Verenigde Staten... Daar ben ik het geneigd niet mee eens te zijn. Ja, volgens mij zijn de problemen in Amerika nog een tikkeltje geout dan, uh, dan in Europa. Maar goed, voordat we elkaar nou die bal toe gaan spelen. of die hete aardappel toe gaan schuiven. Uh, Ewout ja, het is, het, is, het is wel belangrijk om, om te zeggen dat in de open er toch uh, beetje bij beetje naar een oplossing wordt uh, gezocht. En dat laatste kan je in Amerika niet zeggen. Daar want zijn ze daar zijn partijen gewoon. Af keihard tegenover elkaar. En dat vind ik wat dat betreft zorgwekkender ja. dan in Europa... waar de discussie tenminste nog op een rationeel uh, niveau wordt gevoerd. wat Eergang, schrikt u van zo'n opmerking van de president van de Wereldbank... dat er een gevaarlijker fase intreedt? Nee, niet echt, omdat ik denk dat we al sinds 2008 al in de, de, de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog zijn, eigenlijk sinds de jaren 30. En ik zie dit eerlijk, ik ben het eens met de analyse van, van Wouter Koolmees als een verlengstuk daarvan. En, en in, die, in die zwaarste crisis sinds, sinds de jaren 30, eigenlijk zijn we nu ook inderdaad in een gevaarlijkere fase aangekomen. Precies omdat je dus nu ziet dat ze in de Verenigde Staten gaan bezuinigen. In Zuid-Europa zijn ze dat al onder druk van de markten in extreme mate aan het doen. In Noord-Europa eigenlijk ook, terwijl daar nog wat ruimte zit ja die optelsom van al die dingen, en consumenten worden nu weer bang... Eh, is dan dat je dan opnieuw in die vicieuze cirkel naar beneden terecht kunt komen... Ja, en dat is echt uh, gevaarlijk. Ja, consumentenvertrouwen in Amerika is ook alweer gedaald, lazen we gisteren. Dat maakt de situatie nog gevaarlijker. Dat consumenten er geen vertrouwen meer ja, in hebben. Ja, en dan ook bedrijven gaan stoppen met investeren. Ja, als iedereen minder geld gaat uitgeven, dan gaat de economie verder achteruit. En dat kan weer dan leiden tot minder geld uitgeven. Mensen raken een baan kwijt, bedrijven gaan nog minder investeren. Dat is de vicieuze cirkel. Uh, en dat gevaar is nu groter, omdat in tegenstelling tot 2008... er nu veel minder ruimte is voor overheden om de economie te stimuleren. Uh, Want het geld is gewoon op? In, in, in, nou, in de Verenigde Staten, uh, in Zuid-Europa nog meer. In Noord-Europa is er meer ruimte. Uh, dus ik vind ook dat uh, uh, in, in het kabinet, maar ook de, de Duitsers... in die zin ook... Uh, ja, daar rekening mee moeten houden en, uh, en, en dus niet zeg maar, het maximale nu moeten gaan bezuinigen. Want daarmee zijn we uiteindelijk allemaal slechter af. Ja. Nou heeft uh, de, de president van de Europese Centrale Bank, Trichet... die heeft uh, uh, zelf al een paar maatregelen genomen. Die is begonnen met het opkopen van staatsobligaties van de zuidelijke landen. Daar heeft hij strenge voorwaarden aan, aan verbonden. Uh, vanmorgen las ik in de Volkskrant dat het eigenlijk heel raar is dat Trichet dat doet... Ja, Daarmee neemt hij eigenlijk een, voor, een, een voorschot op wat hij helemaal niet zou mogen doen. Dat is namelijk aan de ja. politiek om dat te doen. U, u vindt dat ook, meneer Groot? Ja, dit is eigenlijk iets wat uh, bedoeld was uh, voor het uh, EFSF, het Europese Fonds. Dat zou dus die, de, de, de entenmarkten moeten stabiliseren. Dat is eigenlijk niet aan de Europese Centrale Bank. Maar goed. Dat, de... Maar het punt is dat voor, die, uh, voor dat EFSF is nog geen parlementaire goedkeuring in Europa. En er was sprake van een noodsituatie. En toen heeft de Europese Centrale Bank. Uh, is dat toen zelf maar gaan doen. Ja, en ik denk dat dat uh, goed te verdedigen valt. Maar eigenlijk, zou maar, je wel, ja, maar eigenlijk zou je wel kunnen zeggen: de directeur uh, uh, of de ECB heeft dat kunnen doen omdat de politiek het heeft laten liggen. Helemaal eens. Ja, helemaal eens. D66 vindt ook dat er, dat er een, een sterke Europese oplossing moet komen voor, voor dit probleem. Je ziet nu gewoon dat alle Europese leiders naar elkaar kijken. En uh, onder invloed van de eigen thuismarkt, verkiezingen in Duitsland vorig jaar... en volgend jaar moet Sarkozy weer herkozen worden, toch bang zijn om te bewegen. En nu, uh, uh, wij vinden al langer dat er op Europees niveau een begrotingsautoriteit moet zijn... die lidstaten in de gaten houdt. Wacht ook... even, u zegt begrotingsautoriteit. Minister... Bedoelt u daar eigenlijk een minister van Financiën mee? Ja, minister van Financiën op Europees niveau of een... Of een een taak van de Europese Commissie, in ieder geval politieke taak... Uh, geen, geen taak van de Europese Centrale Bank. De Europese Centrale Bank is onafhankelijk. Die wordt niet politiek aangestuurd. En dat moet vooral ook zo blijven. Dus wij vinden dat, het, dat uh, de politiek hier de, de leiding zou moeten nemen. Op Europees niveau. En dat uh, de politiek ook moet beslissen... Uh, kopen we die obligaties op. Nou, die En net. dus niet de ECB. Nee. Nee. Nee. Nee. Dan zou er dus, meneer Gang, een uh, minister van Financiën van Europa moeten komen. Ja, ja wij zijn daar niet voor. En we vinden ook niet dat er op grote schaal... Italiaanse en Spaanse staatsobligaties moeten worden opgekomen. Gekocht, dat eigenlijk Europa uh, de hele, of een groot deel van de Spaanse en Italiaanse schuld uh, kan, kan opkopen. Uh, het enige waar ik me wel iets bij kan voorstellen. dat er in, in echt blinde paniek. zoals het afgelopen week. dat de ECB op beperkte schaal staatsobligaties opkoopt. van landen waar dat geval was. Dat wat was gedaan. Heeft. Dat wat Trichet gedaan heeft. Italië en Spanje. maar dat moet dus niet een massale opkoopactie worden. En het is uitzonderlijk. maar het is ook niet. Uh, nooit eerder vertoond. ook niet in andere landen. De Amerikanen hebben het gedaan. de Japanners hebben het uh, ja. gedaan. Uh, dus er moet ook niet meer van worden gemaakt dan het is. Het is uitzonderlijk, maar het is niet zo dat het nooit eerder uh, voorgekomen is. Ja, nou speelt er nog iets anders raars mee. Uh, uh, de rol van de markt. En dan bedoel ik niet de kiezersmarkt, meneer Koolmees, die u zojuist noemde. Maar gewoon de harde markt. Kredietbeoordelaars beoordelen of een land kredietwaardig is, ja of nee. Het zijn ook maar gewoon bedrijven. Nou, Amerika heeft de triple status moeten inleveren. Over Frankrijk gingen deze week ook die geruchten. Van die beoordelaars hangt dus de positie van een land ook voor een groot deel af. Het is heel raar om daarvan onafhankelijk te zijn. Ja, maar dat doen we, dat doen we ook zelf. Ja. Uh, kijk, uh, U als politiek doet dat ook zelf. Ja, ik vind, ook dat, ik vind ook dat de politiek daar dus minder uh, gewicht aan moet toekennen. We doen dat ook bijvoorbeeld in de, de, de regels voor, voor, voor de banken. Uh, het zijn dezelfde kredietbeoordelaars die, die IJsland tot kort voor de crisis... een triple, uh, triple A rating geven aan, aan, aan de banken daar. Uh, die erop uh, bij Griekenland ook tot uh, kort voor de Griekse crisis uh, helemaal naast zaten. Dus we geven daar veel te veel uh, belang aan. Ja. Uh, en dat het, zou niet moeten zijn. En dat moet... Dat, ja, ze zijn gewoon niet goed genoeg om dat te doen. Het goed, heel even, want die triple E, dat betekent dat een land heel erg kredietwaardig is. Dan heb je een dikke team ja. te pakken. Ja. En er heeft gisteren een heel goed uh, artikel gestaan van Paul de Gouwen, een Belgisch uh, hoogleraar uh, over die kredietbeoordelaars. En die zegt, mijn zin is het echt, dat die kredietbeoordelaars... Uh, ook maar gewone mensen zijn en, uh, en eigenlijk geen toegevoegde waarde hebben. En, uh, en de politiek zou zich daar veel minder aan gelegen moeten hebben. En ook de, in, de officiële instituties zoals de ECB uh, zou daar afstand van moeten nemen. Maar goed, als u dat nou zegt, en als dat misschien wel een algemeen gevoelen is... Nee. Is het niet. Nee, ik, ik, ik, vind de over krediet, ik vind de discussie over kredietbeoordelaars... een beetje een afgeleide discussie. Uh, want uh, de financiële markten dat is die, die, die kijken naar wat is het risico dat ik mijn geld uiteindelijk niet terugkrijg. Uh, bijvoorbeeld uh, Frankrijk is een triple-E-land. Uh, Duitsland is een triple-E-land, Nederland is een triple-E-land. Allemaal, een dikke, Allemaal team. een dikke team. Maar toch betaalt Frankrijk. Meer rente op hun staatsobligaties dan, dan Nederland en Duitsland, omdat de financiële markten, ondanks dat de kredietbeoordelaars zeggen: het is een triple-E-land. Uh, daar minder vertrouwen in hebben. Dus uh, de, de kredietbeoordelaars, dat zijn eigenlijk een soort scheidsrechters. Ik ben het eens met de heer Eergang. In 2008-2009 hebben, een, een hebben ze een taak verzaakt. Uh, toen hebben ze uh, niet goed opgelet. Uh, nu zijn ze veel strenger. Maar, uh, ja, want waarom denkt u dan dat als ze dat toen niet goed deden... dat ze dat nu wel goed doen? Nou ja, of nou dat de andere kant door ik, ik wil niet blind varen op, op rating agencies. Je moet er niet blind op varen. Maar ik geloof niet dat dat gebeurt. Daarom het voorbeeld over Frankrijk en, en Duitsland. Uh, uh, ondanks het feit dat ze triple E... Uh, uh, uh, kwalificatie hebben, moet Frankrijk toch meer betalen. Uh, dus het is een beetje een afleidende discussie... en leidt af van waar het echt om gaat. En dat is, kunnen overheden op de lange termijn... hun schulden terugbetalen? En daarom is het uh, ontzettend belangrijk dat bijvoorbeeld ook een land als Frankrijk... Uh, tijdig maatregelen neemt. Ze hebben nu een overheidsschuld van 85% van het BBP... en een tekort... Het, wat het dubbele is van wat we in Nederland hebben. Dus Frankrijk moet gewoon nu uh, maatregelen nemen. En dan, dan is de discussie over kredietbeoordelaars een beetje een afgeleide discussie. Maar het gaat eigenlijk meer fundamenteel over, over de financiële markten... die, die is gewoon een kudde uh, is die op hol slaat. Uh, mm -hmm. Als we nou kijken naar Italië en Spanje... Nou, daar kun je best uh, wat kritische opmerkingen over maken. Maar Spanje heeft bijvoorbeeld een lagere schuld dan Nederland... en Italië heeft een begrotingstekort dat vergelijkbaar is uh, met Nederland... Uh, en dan als een opeens als een kip zonder kop gaat die rente omhoog uh, naar een niveau waarbij uiteindelijk uh, Italië dan, uh, als dat als dat blijft, in grote problemen zou komen en Spanje. Ja dat heeft dat ook dan? iets met die financiële markten zelf te, te, ja? te maken. En ik vind ook dat die financiële markten dus veel strenger, en dat heeft de politiek sinds 2008 nagelaten, zouden moeten worden aangepakt, gereguleerd moeten worden. Als u zegt financiële markten, dan hebben we het over de beurs. Dan hebben we het over de, maar ook over de markt voor de staatsobligaties hier. De Italiaanse en uh, Spaanse staatsobligaties Er is nu een verbod op shortcellen. Uh, dat is een middel om, uh, om te speculeren. Dat is in vier landen. Dat, dat, dat gaat eigenlijk uit van gokken op de daling van aandelen. Ja. Dat is eigenlijk shortcellen. Ja. Uh, dat geldt dat... nu voor Frankrijk, Italië, Spanje, België. Griekenland heeft dat al eerder gedaan. Vindt u dat dat in Nederland ook zou moeten? Ik vind het eigenlijk logisch dat dat nou Europees breed zou, zou moeten gebeuren. En ik vind het raar dat, dat de rest van Europa daar niet aan meedoet. Het mm. Groot? Uh, op zich een goede maat. Eigenlijk verwacht er weinig van. Want uh, als je dat uh, in Europa doet dan, uh, en Londen doet niet mee... dan gaan worden alle financiële... Ja, maar uh, Denk Engels even, ik heb misschien nu voor niet. even over eurozone. Uh, nee, maar dat is dan wel belangrijk, dat bijvoorbeeld Londen dan ook meedoet. Want ja. als dat niet zo is, dan zul je zien dat alle dit soort financiële transacties... allemaal buiten de eurozone omgeleid worden uh, en via Londen uh, gaan lopen. Maar en heel als Londen niet meedoet, mijn... dan gaat het misschien wel via Hongkong... Of, uh, een, een, of een belastingparadijs of een, ja. een ander... Uh... Maar even via, voor mijn begrip, uh, dat, dat verbod op shortcellen... zou u vinden dat dat ook in Nederland zou moeten gelden? Uh, ja, ik denk het ik wel, denk het wel het, het, dat niet iedereen meedoet, ontslaat je niet van de verplichting om toch een stap in die richting te zetten. Ja. Wouter is? Nee, dat vind ik niet. Ik vind het, de reactie van de Autoriteit Financiële Markten van gisteren vind ik een hele goede. Ja, want de AFM, Autoriteit Financiële Markten, heeft gisteren een nieuwsuur gezegd. Uh, het is nu nog niet nodig, we wachten af wat er gebeurt. Ja, ook weer wordt, wordt de schuldige gezocht uh, bij de speculanten. En nogmaals, uh, ik ben heel genuanceerd in dat soort dingen. Dat uh, weten wij voor D66. De, <laughs> ja. de speculanten uh, uh, die krijgen geen enkele voet aan de grond als er niet een kern van waarheid zit. In, uh, in het gerucht. Is dat zo? Maar je erkent toch ook uh, dat, dat er sprake was van, van echt blinde paniek. En dat wordt natuurlijk ook ge, uh, verder aangejaagd door speculanten. Ja, dus maar, dan vraag ik me wel af dan, dan, of, of deze 60 dan niet zeg maar iets te, te, te, te soft is naar de financiële markten. Als, als, als, als je eigenlijk. U ook erkent dat er sprake is van irrationeel gedrag op de financiële markten deze maand. Maar ik zou twee dingen aan elkaar halen. Ik ben het helemaal eens met de heer Ingang dat er op dit moment sprake is van irrationeel gedrag op de financiële markten. De uitslagen zijn zo groot. En dat komt omdat de financiële markten uh, geen vertrouwen meer hebben. En dat heeft allerlei oorzaken. De economie gaat naar beneden. Uh, de Verenigde Staten hebben ze een, een probleem om een uh, zaak op orde te krijgen. Italië, Spanje. Nou, al die, die verhalen die we van de week gehoord hebben, dat zorgt voor onrust. Maar een ander punt is dat je uh, uh, moet oppassen dat je niet gaat zoeken. In symboolmaatregelen. En uh, uh, de politiek heeft de neiging om te snel te gaan naar uh, we gaan de, de speculanten of de kredietbeoordelaars aanpakken en daarmee lossen we het op. Nee, dat is niet zo. Maar, de nee, kern van is... het verhaal is: we hebben een grote schuldenberg en onze economie gaat uh, minder goed. Dat zorgt voor heel veel onrust. En tegelijkertijd uh, moeten we ook niet ons blind staren op al die, al die beurskoersen. Want dat ook, zijn ook dagkoersen. Even Ed Groot daarover. Nou ja, het, uh, het is natuurlijk zo dat de fundamentele oplossingen... die moeten komen van de overheden zelf, die moeten op orde gebracht worden. Maar uh, er is wel sprake, dat hebben we keer, een keer gezien... van kudde gedrag op de financiële markten. En dan moet je regels stellen uh, die, dat, die toch de koers van die kudde beïnvloeden. En uh, dit soort dingen als strenge regulering van banken... of verbod op shortselling, ja, misschien alleen in uitzonderlijke omstandigheden... die, die kunnen dan tot het menu horen van maatregelen die je kunt nemen. Ik gaan er een paar opmerkingen is. over maken. Nou, we beginnen met één. Begin met één. Oké, okay. er, er zijn de afgelopen drie, vier jaar zijn er een stuk of drie onderzoeken gedaan... naar wat is de invloed van speculanten op dit soort bewegingen. En elke keer bleek, het dus is niet de speculanten die het doen... het is gewoon de onderliggende problematiek, uh, uh, wat de echte oorzaak is. En dus zegt u, het heeft geen enkele ja, maar, zin maar, maar om u, wat te doen tegen die maar speculanten. Maar u spreekt u, u, spreekt u zelf tegen, want u zegt enerzijds... er sprake van irrationeel gedrag en paniek... En anderzijds zegt hij het gaat om de fundamentele kwesties. Het kan niet allebei waar zijn. Uh, Spanje en Italië moeten natuurlijk hun problemen oplossen... En uh, net als bij Nederland, andere landen zijn daar best een aantal kritische opmerkingen over te maken. Maar je kunt niet zeggen dat Spanje en Italië failliet zijn zoals Griekenland dat is. Dat dat rechtvaardigt dat die rente in een periode van twee weken door het dak gaat. Dan en, betekent dat dus dat die markten irrationeel zijn, zoals u zelf ook zei. En dan zijn dit soort maatregelen dus ook op zijn plaats. Neem niet weg dat, er, dat, dat Frankrijk en Italië een begroting op orde moet brengen. Dat moet ze zelf doen. Maar er horen dit soort maatregelen ook bij om die financiële markten een beetje in toom te houden. Nou, Duitsland heeft uh, anderhalf jaar geleden een verbod... op de shortcellen gedaan uh, voor, een, voor een half jaar. Dat heeft niks geholpen. Dat, dat is mijn boodschap. Ik ben het helemaal eens met de, de analyse... dat de financiële markten op dit moment irrationeel handelen. Uh, dat ze doorschieten daarin. Maar mijn oproep is meer... laten we niet zo focussen op die beurskoersen... maar laten we kijken naar... Het lange verhaal en de echte oorzaken die daaronder liggen. Want als we elke keer gaan reageren op beurskoersen. dan schieten we ook weer door in ja. wet en regelgeving. Maar dan toch nog heel even, want ik heb ook gisteren gekeken naar nieuwsuur. Die man van de AFM, van de financiële markten. die zei: we wachten af wat er gebeurt. En dan denk ik als burger. zou de politiek nou niet juist moeten zeggen. nee, we gaan niet afwachten wat er gebeurt. We zijn die ellende een keertje voor. Ik kan me nog goed herinneren hoe nee, dat in 2008 ging. in de financiële crisis. Volgens mij was het een week later dan uh, het faillissement van Lehman. Toen kwamen op een donderdagavond. was het volgens mij in de Kamer bij elkaar. En toen kwam, was het wetsvoorstel was diezelfde ochtend of de dag ervoor ingediend. De dinsdag daarop lag het in de eerste kamer en stond het in de wet dat de AVM die bevoegdheid kreeg. Uh, dus als het puntje bij paaltje komt, kan de politiek kan dus heel daadkrachtig optreden. En toen is het dus ook gebeurd. De AVM ja. heeft dat gedaan. En nu zegt uh, het zou opnieuw moeten gebeuren. En het zou nu opnieuw moeten gebeuren. Ed Goot. Ja, het groot. Ja, ik ben het. er helemaal mee eens. Uh, kijk, het is zo dat het, uh, dat dit soort egels zijn geen fundamentele oplossing. Helemaal mee eens. Je moet je er ook niet op blind staan. Ook helemaal mee eens, maar in, het in de totale oplossing helpt het wel. Ja, Wouter uh, u zei het zelf net al: uh, uh, er zit heel veel vertrouwen of een gebrek aan vertrouwen op het moment. Hè? ja, economie is voor een groot deel vertrouwen en psychologie ook nog eens een keertje: het ja, kudde de, de, de gedrag, de blinde paniek, is allemaal psychologie. Hoe krijg je dat vertrouwen terug? Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen weer denken: nou, het gaat allemaal, het komt allemaal wel goed. Nou, uh... Dan moet je een onderscheid maken tussen alle verschillende oorzaken. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat er, als het gaat over de schuldencrisis. De schuldencrisis in Europa. Dat de politieke leiders heel duidelijk aangeven van tot hier en niet verder. En wij gaan oh. pal voor de euro staan. We gaan niet uh, toestaan dat speculanten ruimte krijgen om geruchten te verspreiden en daarmee winst te maken. Uh, en als Europese leiders zeggen wij, wij gaan de euro redden. En dat is het afgelopen jaar, afgelopen maanden, afgelopen jaar niet gebeurd. En daarom blijft die onzekerheid zo, uh, zo hangen. Ja, dat hebben we inderdaad ja, nog niet echt iemand horen zeggen... meneer Groot, uh, van de Partij nou, van de Arbeid. Ik er niet wel iets positiever over. Want ik vind dat die jongste Europese top... dat er toch, uh, toch een signaal is gegeven van... we staan uh, achter de euro. Ik ben het helemaal bijeen, met, met, met uh, de heer eens... dat het allemaal nog onvoldoende is. Maar uh, ja, het is duidelijk... Uh, ja, het is toch een, naar mijn gevoel een, een berg overgestoken... van we laten de euro niet vallen. Uh, en ik ben het wat dat betreft ook eens... Het is een analyse van een uh, econoom uh, Willem en Van Financial Times is dat geweest. Dat die geloven dat deze oplossing toch geleidelijk gaat werken. Er zullen en... nog veel schuldzieningen komen. Maar het gaat toch wel degelijk de goede kant op. En in Als Europa. u zegt deze oplossing, dan hebben we het over een gigantisch steunfonds dan is het. Uh, dan hebben we het te maken met uh, hebben, hebben het over een oud steunfonds. Dan hebben we het over uh, scherpe toezicht op nationale begrotingen. Uh, dan hebben we het ook over de de mogelijkheid openlaten dat er nog meer steunoperaties komen. Ja. En het is ook aan het kabinet om dat eerlijk uit te leggen aan de bevolking: dat dit nog meer geld gaat kosten. Maar dat het in dit geval het sop de kool toch echt waard is. Ja, er zijn ook mensen die zeggen: je moet de oplossing zoeken in een noordelijke euro, een euro. En een zuidelijke euro, een zeuro. En je wordt eergang. Ziet u dat als een mogelijke oplossing? Het is zeker een oplossing, maar het heeft vergaande consequenties... qua kosten, ook voor Nederland. Maar ik hoor u wel zeggen, het is zeker een oplossing. Het is een mogelijke uitkomst van deze crisis... dat uiteindelijk de eurozone zelf uit elkaar zal vallen. Hoe groot acht u die kans? Nou, Die kans is reëel. De SP pleit daar niet voor, maar het is wel een mogelijke uitkomst. Leg het heel kort uit, begrijpelijk voor ons allemaal. Nou, kijk, als uh, Italië en Spanje, waar we nu over spreken... als die werkelijk uh, permanent in problemen komen... dat ze zichzelf niet meer kunnen financieren... dan uh, vinden wij niet dat Europa... Dus eigenlijk hebben we het dan over Frankrijk, Nederland en Duitsland... met wat kleine noordelijke lidstaten... die hele Spaanse en Italiaanse schuld, want dat wordt zo duur... ja, dan komt er een moment dat die, euro zelf, uh, die eurozone zelf uit elkaar zal, uh, uit elkaar zal vallen. Uh, maar ja, dat... dat gebeurt niet vanzelf natuurlijk. Daar moeten landen zich voor uitspreken. Uh, uiteindelijk zal dat betekenen dat een, uh, Nederland en Duitsland uh, zullen zeggen: van. Uh, als het ons zoveel geld gaat kosten, dan kunnen we beter er zelf uh, uitstappen. En u acht die kans niet onwaarschijnlijk, althans. Die, mogelijk. Dat, uh, die kans is, uh, het, het is... Het onwaarschijnlijke wordt steeds uh, waarschijnlijker. Ja. Het uh, groot. Is die is, kans mogelijk? Uh, niets is onmogelijk. En het veel hangt ook af van het, uh, van het leiderschap. Ja, ik heb er vertrouwen in dat dat niet gebeurt. Uh, zo'n neuro, uh, nou, daar, daar dat is toch ook niet zo'n heel uh, gemakkelijk verhaal. Want uh, ja, in, in de situatie waarin de economie zich nu bevindt... zou dat gaan betekenen dat die neuro, uh, die noordelijke munten... dat die ontzettend duur gaat worden. Je komt dan in... Dat wordt een soort uh, Zwitserse verank. en uh, Ik weet niet of we het nieuws over Zwitserland ja, hebben gevolgd. Die is niet, gevolgd. niet meer te betalen. Hè? Die is niet meer te betalen. En het uh, bedrijfsleven in Zwitserland klaagt steen en been uh, dat ze niks, niks meer kunnen exporteren. En, nou, dat lot staat dan ook Duitsland en Nederland te wachten. Dus daar zit er nog een behoorlijke uh, negatieve kant aan, uh, om nog niet te spreken, voor, van het uh, wegvallen van de zuidelijke lidstaten als afzetmarkten. Ja, voor dus u producten. zegt eigenlijk het is niet onmogelijk, maar het is niet iets waar je op zou moeten uh, hopen. Dat is niet iets uh, waar, uh, waar uh, onze inzet opgericht is. Nee, Wouter Koolmees van D66. Nou, sterker nog, de inzet van d 60 is erop opgericht om dit te voorkomen. En daarom zijn we ook een groot voorstander... van zo'n steunpakket aan Griekenland. En daarom zijn we ook voorstander van... Alles wat noodzakelijk is om de stabiliteit in het eurogebied uh, te redden. Wat u ook, vindt, ook Europa moet bij elkaar blijven. Partners laat je niet in de steek. Partners laat je niet in de steek. En ook de, de, de verwevenheid, dus de, de, de, de relaties tussen alle landen zijn zo groot. En Nederland heeft als kleine open economie. Wij verdienen 70% van ons inkomen in het buitenland. Waarvan dus een groot deel in Europa is, is, uh, is daarvan afhankelijk. En uh, los daarvan we hebben we ook 800 miljard euro aan pensioenbesparingen. En die zijn allemaal weer belegd, grotendeels weer in in Europese landen. We zijn allemaal miljoen. zo met elkaar ja, verfloten. Er is helemaal... Uh, u, u zegt, we moeten dit kosten wat kost voorkomen. Ja. Zo'n uiteenvallen ja. van die euro. En dat vereist leiderschap en dat vereist de daadkracht. Maar door. het Europese niveau... Ja, kosten wat kost. Koste ja. wat kost. I, dat zelf, volgens mij kan geen enkele politicus dat volhouden. Kost, er is ergens een grens. Is er ergens een grens? voor de heer Koolmeis. Is er ergens een grens, een grens. Waar ligt die grens voor u? Dat kan ik niet... U lacht er wel leuk bij, maar dat is wel een vraag... die u gesteld gaat worden natuurlijk. De analyse tot nu toe is, uh, uh, wat we nu doen kost geld want uh, we staan garant voor leningen aan Griekenland... aan Portugal en, I en Ierland. Uh, we zijn ook via, met e via de ECB aan het interveneren in Italië. Wordt dat alleen maar erger. Dat kost geld, maar tegelijkertijd is de analyse... ook van de minister van Financiën in een brief... van drie weken geleden. Als je dat niet zou doen... zouden consequenties tientallen miljarden euro hoger zijn. Maar waar ligt de grens voor nou, u? De, de grens ligt op het, op het omslagpunt. Alleen het, het lastige is dat niemand... op dit moment niemand kan aangeven... wat het omslagpunt is. Hey, Bart, ja, nou, gang ook nou, wij trekken de grens bij uh, Spanje en Italië. Uh, dat zijn zulke grote landen. Uh, en dat de groep landen die dan deze grote landen moeten gaan redden, wordt ook steeds kleiner. En Nederland zit daar wel bij. Daar trekken wij de grens. Uh, en, en, en... en ik hoop dat het niet zo ver komt, want het is, uh, maar we trekken wel ergens de grens. En dat, uh, dat, dat, dat, uh, dat is denk ik op, op zo'n moment in deze crisis ook wel een keer op zijn plaats... om dat als uh, vertegenwoordiger van Nederland te zeggen. Uh, Ed Groot, Partij ja. van de Arbeid, uh, uw partij speelt een cruciale rol... in dat wat het kabinet uh, eventueel moet gaan besluiten. Waar ligt voor de Partij van de Arbeid de grens? Nou, kijk, Om de gedachte te bepalen, uh, de edging van Griekenland, dat kost de Nederlandse belastingbetaler momenteel zeg maar, een, een paar tientjes per jaar. Ja, als Ierland echt zo omvallen ja en en met alle effecten die dat het gevolg heeft dan heb je het meteen over duizenden euro's per Nederlander per jaar dus zeg maar wat dat betreft is dat omslagpunt uh, nog nog lang niet uh, dat ligt nog dat ligt nog ja. heel ver weg u zegt dat nou maar, wel het kost ons een paar tientjes per jaar maar dat weten we toch nog helemaal niet nou, als nee, ik de brief je, van de jaar gelezen dan moet dat allemaal nog doorgerekend nee, maar worden als je als je kijkt naar dat steunpakket voor Ierland en dan is de financiering geëgd voor Ierland tot 2020 dan heb je het over 106 miljard dat betaalt Nederland er dan een miljard of zes uh, uh, van. Als je daar niks, voor zou, uh, niks van zou terugkrijgen... dan heb je het nog steeds over... Uh, ja, 100 euro per huishouden per, per Nederlander ongeveer. Valt nog wel mee, vindt u? Uh, Griekenland is op het totaal van Europa heel klein. Ik ben het met de heer Eerkang eens... dat zodra je het hebt over landen als Italië en Spanje... dan heb je het meteen over hele uh, andere bedragen. Dus ja, de eerste inzet is om, om zo'n scenario te voorkomen. Ja, maar goed, de, toch nog eventjes naar waar ligt uw omslagpunt dan? Want de SP is daar duidelijk over. Uh, he, uw, uw grens ligt bij, Griekenland en, oh, sorry, ligt bij Spanje en Italië, zegt u net, meneer Eergang. Kunt u dat ook aangeven, meneer Goot? Uh, Nee, ik ben, zo, ik ben nog lang niet zo ver om, uh, om zo'n omslagpunt te gaan definiëren. Ik denk dat uh, het omvallen van uh, Italië en Spanje... mag eenvoudig niet uh, gebeuren. En ik denk ook niet dat dat zal gebeuren. Ja, Watercom is D66. Het belangrijkste is, uh, we hebben dus een discussie gehad over het noodfonds. Het noodfonds is bedoeld om, zeg maar zeggen, speculanten af te schrikken en het vertrouwen in de euro te vergroten. Uh, nu is de discussie over, over Spanje en Italië, is, uh, uh, uh, zijn het niet te grote economieën om te redden? Uh, uh, mijn nou ja, en de discussie is ook, moet dat noodfonds groter worden? Precies, ja. uh, dat is het vervolg daarvan. En mijn analyse, uh, of de paradox aan het hele verhaal is, hoe groter het noodfonds, hoe afstrikwekkender... Uh, uh, middel het is voor de financiële markten... hoe groter de kans uiteindelijk dat het weer goed komt. En dat is een, een, een lastig verhaal om uit te leggen. Omdat uh, als Nederland en de Nederlandse belastingbetaler... moet je dan meer garant staan voor dat noodfonds. Ja. Maar de kans dat het vervolgens fout gaat, is daardoor kleiner. Maar als u het zo berekent, dan is het bijna een noodfonds met een open einde. Dan zit daar dus nooit een grens aan. Ja, en dan, uh, moet ik, dan ben ik het eens met de heer Eergang. Uh, uh, er zit altijd een einde aan. Er is, er is nooit een, een niveau waar je zegt: van, nou, het, hoe dan ook, we gaan door. Alleen, mijn analyse is dat we nog lang niet op dat omslagpunt zitten. Dat we nu heel daadkrachtig uh, in, op Europees niveau moeten zeggen: wij staan pal voor die euro, we gaan dat redden. Waarmee je ook de kans verkleint dat het uiteindelijk ook fout gaat. Maar goed, als dat noodfonds inderdaad verhoogd zou moeten worden premier Rutte en minister De Jager, die hebben dat gisteren gezegd... Nederland kan wel een stootje hebben. Onze kaders zijn, zijn nog behoorlijk ruim. Hè? De buffers zijn er. Maar, zeiden ze er ook bij, extra bezuinigingen sluiten wij niet uit. Dat zou dus het resultaat kunnen zijn, meneer Eergang. Ja, nou, dat zou... Dat zou echt kontraproductief zijn, want het kabinet bezuinigt al, al fors. 18 miljard. En in Zuid-Europa kunnen ze geen kant op, dus daar moeten ze echt. In Amerika ja, is de situatie misschien iets beter, maar daar, daar moeten ze ook uiteindelijk bezuinigen. En daar beginnen ze nu ook mee, dat is onderdeel van het pakket. Ja, als Nederland en Duitsland, Nederland is op zichzelf natuurlijk een, een relatief klein land, maar vooral als het, samen met Duitsland en dan ook weer extra gaat bezuinigen, ja, dan kom je echt verder in een negatieve spe, spiraal. Dat is dan wat het financieel voor consequenties zou hebben. Maar zou het ook aanvaardbaar zijn voor Nederland, vindt u? Vindt u het aanvaardbaar dat er vanwege de verhoging van zo'n noodfonds... in Nederland bezuinigd gaat worden? Dat gaan wij Nederlanders zelf merken. Nou, ik vind die redenering eigenlijk uh, um, een beetje merkwaardig. Want het noodfonds gaat om garanties, Het gaat niet om extra uitgaven. Als het uiteindelijk fout loopt, dan leidt het tot extra uitgaven. Maar niet uh, op, op direct... Uh, ja, dus maar die... goed, als het fout loopt, moeten wij het wel betalen. Het nee, grootste van de het RG akkoord van is wel afgesproken dat die steunverlening uh, aan, aan uh, zuidelijke landen. die is losgekoppeld van de, van de begrotingsregels. Dus als er meer steun wordt verleend, dan hoeft er op zichzelf niet meer bezuinigd te worden. Waarom er misschien toch meer bezuinigd uh, gaat worden, is als de economische groei uh, er tegenvalt. Dat kan de reden zijn om meer te bezuinigen. Ja, ik zou dan zeggen, als Europa uit elkaar valt, nou, dan zakt de economische groei helemaal in elkaar. En dan zou het nog veel meer moeten worden bezuinigd. Dus. Maar denkt u nou dat u dit aan een, aan een uh, gemiddelde Nederlander kunt uitleggen? Want die denkt toch van, ja, of nou uit het een of uit het andere potje komt... uiteindelijk betaal ik het. U ja, kijkt mij alle drie verbijsterd aan. Dat klopt natuurlijk. Maar, uh, wat, Koolmees, is, wat ik D66. opvallend vind aan deze discussie is... we hebben in 2008 en 2009 een hele grote crisis gehad. We, zijn, we hebben 5% van ons nationaal inkomen verloren... Uh, en tot nu toe hebben uh, weinig mensen dat gemerkt. Want tot nu toe heeft, hebben de overheden zal maar zeggen, de klap uh, opgevangen. Maar goed, dus, de overheden, die, uh, dat klinkt toch door in dat wat de burgerij daarvan merkt. Precies, en dus nu, ook, nu zie je ook dat de overheden weer orde op zaken moeten gaan stellen. Dus zullen moeten gaan bezuinigen of moeten lasten ga, gaan verzwaren... om weer uh, de, de, de zaak op orde te krijgen. En wat je nu eigenlijk ziet aan bezuinigingen... is gewoon het, het logisch gevolg van wat er in 2008 en 2009 gebeurd is. We zijn gewoon met z'n allen armer geworden... Dus we zullen in de toekomst uh, minder moeten uitgeven of harder moeten werken om het, om het weer uh, terug te verdienen. Dus u zegt alle bezuinigingen zoals we die straks gaan meemaken of die we nu al meemaken op de sociale zekerheid, persoonsgebonden budget, defensie staat onder druk. Dat zijn allemaal bezuinigingen die hebben niks te maken met de crisis maar alles met wat we in 2008 maar, uh, ja, alles meegemaakt Ja, Alles met het feit dat we een 5% van ons nationaal inkomen in 2008 -2009 kwijt zijn geraakt en dat moet uh, weer terugverdiend worden. En uh, daar komt nog eens bij, om het nog eens positiever te maken, daar komt nog eens bij, dat we de komende jaren zien dat de vergrijzing gaat toeslaan in Nederland. Dus we zien dat nu al ieder jaar de gezondheidszorgkosten met miljarden oplopen. En ook op de lange termijn moeten we onze, onze rekening kunnen betalen. Dus is het noodzakelijk dat we de, de overheidsfinanciën en onze economie op tijd hervormen om, om, om, zo maar zeggen, uit de greep van de financiële markten te blijven. Ja, Enwoord ergens voorziet u wel pijnlijke maatregelen die het kabinet zal moeten gaan nemen als gevolg van deze hele eurocrisis? Nou, volgens de. de vol de, be, de, de regels van het kabinet, want zij bepalen uiteindelijk... en die coalitiepartijen, aangevuld met de PVV, hebben die, die, regels, die begrotingsregels gemaakt... Uh, is een, een tegenvallende economische groei leidt niet automatisch tot nog meer uh, maar wel, Zo als, staat het in het regeerakkoord. Zo staat het in, en zo rege gelooft u het ook. Nou, dat is wat er denk ik zal gebeuren, omdat alle partijen zullen elkaar eraan houden. Maar het is wel zo dat als de economische groei verder tegenvalt... dan komen er ook tegenvallers. En volgens diezelfde regels, uh, begrotingsregels moeten die tegenvallers worden gecompenseerd met extra bezuinigingen... Dus ik vrees dat dat misschien niet direct bij Prinsjesdag... maar anders wel eh, midden volgend jaar staat, eh, ja. staat te gebeuren. Ja, En dan zitten we wel met een rechtskabinet dat, dat rechtse keuzes zal maken... en eh, ja, eerder het mensen in de huursubsidie zet dan in de, de, eigen, de eigen woning eh, aftrek... Ja. En maar goed, het is een minderheidskabinet gesteund door de PVV. En juist die PVV heeft gezegd: als Nederland straks meer moet gaan bezuinigen, en als dat relatie heeft met dat wat er in Europa gebeurt, dan heeft deze coalitie een probleem met de PVV. Ja, maar dat is natuurlijk niet zo één op één altijd vast te stellen. En dus dat, dat biedt alle ruimte aan, aan de PVV zelf om, om, uh, om die relatie toch niet zo één op één te leggen. Uh, dus, en, dus en bovendien dit... vindt dit kabinet dan natuurlijk steun in de Tweede Kamer... want meneer Groot uh, van de Partij nee, van de, de Arbeid... Nee, als het gaat om extra bezuinigingen en er moet met ons zaken gedaan worden... dan uh, zullen er ook, toch ook andere keuzes op tafel uh, moeten komen. Oh ja? Dan, ja, natuurlijk. Zoals? Uh, ik noem wat uh, bezuinigingen in de woningmarkt. Uh, de villabelasting die, de, die het kabinet heeft ingetrokken, uh, willen we dan weer uh, indienen. Uh, we willen dan uh, uh, wellicht de winstbelasting misschien uh, wat omhoog doen. Uh, dus u ja, zegt en... als het kabinet met extra bezuinigingen komt, dan willen wij dat wel steunen. Maar er moet iets anders voor terug. Ja, dan gaan wij daar, ons, dan gaan wij daar onze eigen uh, voorwaarden aan stellen. Wouter Koolmees knikt ook, ja, D66. Ja, wij, wij willen uh, dat het kabinet heel snel begint met hervormen. Wij, wij vinden bijvoorbeeld dat volgend jaar al een begin moet worden gemaakt... met de verhoging van de pensioenleeftijd. Dat de arbeidsmarkt geflexibiliseerd moet worden. Dat de woningmarkt in zijn geheel is niet alleen maar de huurkant... wat het kabinet nu doet, maar ook de koopkant hervormd moet worden. Dus als er aanvullend bezuinigd moet worden, prima. Want ook ik vind het belangrijk dat we onze rekening... in de toekomst ook kunnen blijven betalen. en Dat we niet een rekening doorschrijven naar onze kinderen en kleinkinderen. Maar dan wel echte goede hervormingen... die ook voor de lange termijn voor Nederland goed zijn. Die ook op lange termijn onze economie... en ons vermogen om ons brood te verdienen stimuleren. En dat zijn een hele andere keuzes dan dit kabinet maakt. Ja. En Wout Ingang, hoe moeilijk is het om dit aan u... Uw leden, uw kiezers, uw achterban uit te leggen? Nou, uh, Want ik kan me voorstellen dat er heel veel chagrijn ook is... op het moment in de samenleving. Ja, maar goed, ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Ik bedoel, al die Griekse hulppakketten... wordt de hele tijd gedaan alsof wij Grieken, Griekenland aan het redden zijn. Maar wat er eigenlijk natuurlijk gebeurt... is dat het Europees bankwezen daarmee wordt gered. Uh, dus ik, ik uh, merk dat in mijn achterban... er heel veel belangstelling is voor dit onderwerp. Ook heel veel chagrijn inderdaad. Maar eerlijk gezegd kan ik me dat ook goed voorstellen. Ik vind ook de voorstelling van zaken dat die top... Uh, dat dat zo geweldig allemaal is omdat daar de euro gered is. Griekenland is 2,5% van de euro... Uh, uh, economie. Uh, dus sowieso, sowieso tamelijk klein. En ik vind dit meer een hulppakket voor, voor de banken. Uh, dan uh, voor de euro of voor Griekenland. Ja, dat gaat. klopt. We doen dit in ons eigen belang. Uh, ja, ik krijg ook veel e-mails van uh, ja, geïken die onteien in Mercedes uh, en die, uh, die er een potje van maken. Nou ja, ik, uh, in antwoorden dan geef ik wel eens het overzicht van de maatregelen die nu in Griekenland zijn genomen. We moeten niet vergeten dat die, de Grieken worden keihard aangepakt. Uh, uh, ja. Lonen gaan met tientallen procenten omlaag. Pensioenleeftijd gaat daar enorm omhoog. De btw is daar enorm omhoog gaan, dat, dat is echt uh, heel hard, zoals dat wordt, wordt uh, ingegeven. Het wordt altijd gezegd, ja, de noordelijke landen geven een blanco check af, maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar goed, hoe maakt Je u dat duidelijk, dat, dat niet zo is? Hoe maakt u dat aan uw kiezers, aan uw nou ja, achterban, duidelijk, en, dat dat en, niet zo is? Dat doe ik, dat probeer ik momenteel te doen, en dat probeer ik ook in, in, in contact met kiezers, zo te zeggen, dat het echt, uh, het gaat uiteindelijk om het, ook om het Nederlands belang, en het is niet zo dat er uh, blanco checks worden afgegeven, er, wordt, er moet worden, er wordt Degelijk uh, heel veel pijn gevoeld in die landen. Waar de komen is d 66 knikt. Ja, daar ben ik het erg mee eens. Dus, dus een twee opmerkingen die ik wil maken. De landen, Griekenland... Ierland, eh, Portugal... Eh, het is echt geen pretje om daar nu te wonen. Het wordt heel hard bezuinigd. Wel lekker weer. Wel lekker weer. Nou, Tegen Ierland, in dat Nederland. Veel. Ja, Ierland, ja. een andere. Maar... Eh, er worden nu hele harde maatregelen genomen om daar... De, de boel op orde te brengen. En dat is echt geen pretje. Dus dat is één. Dus is, de steun is echt... niet gratis. En... Uh, uh, het is zelfs uh, bedoeld om af te schrikken... dat niet de landen zomaar weer steun gaan vragen... bij het fonds. Want de, de, de, de gevolgen... zijn heel erg groot. Uh, maar... het tweede punt wat ik wil maken is dat steun pakket van 21 juli gaat niet alleen over Griekenland. Het gaat juist ook om, om, uh, om besmettingsgevaar naar andere landen te voorkomen. En daarom is bijvoorbeeld zo'n. dat het Europese noodfonds qua taken uitgebreid. Dus eigenlijk wat de ECB de afgelopen week heeft gedaan. moet het noodfonds in de toekomst zelf gaan doen. En dat vind ik heel erg positief. Want daarmee geef je ook een signaal af aan de financiële markten. van wij staan pal voor die euro. En we hebben een noodfonds die ervoor zorgt. Dus nu een tijdelijk noodfonds. maar dat wordt vanaf 2013 een permanent noodfonds. wat ervoor zorgt dat er als het tijdelijk verkeerd gaat. dat er ingegrepen wordt, wel tegen harde eisen. De landen moeten zelf een begroting op orde brengen. Nou, ook in Italië gebeurt dat nu weer. Gisteren is weer aangekondigd dat Berlusconi 45 miljard gaat extra gaat bezuinigen. Ja. Maar het noodfonds is er wel om pal te staan voor de euro. En zo wordt dus en stapje, stapje voor stapje wordt dus een, een nieuwe Europese laag gecreëerd. Een Europees noodfonds met honderden miljarden aan uh, geld van Europese belastingbetalers... waar ook steeds meer taken worden toebedeeld. Dus die gaan straks... kunnen ze dus ook uh, bijvoorbeeld Spaanse banken direct gaan helpen. En wie houdt er eigenlijk uh, controle op? Want dat is uh, niet democratisch gecontroleerd, hè? Nee, wij, gaan, wij als Nederlandse Kamerleden gaan over iedere euro... die uit de Nederlandse begroting wordt betaald. Maar hoe zit dat met, dat met het Europees noodfonds? Waar is de rol van het Europees par uh, parlement? Waar is de rol van het nationale parlementen? Dat is allemaal niet geregeld. Is het, we hebben eigenlijk een soort uh, soort, soort, soort, soort hedgefond achter constructie gemaakt. Een soort special purpose uh, vehicle. Uh, weet je wat een hoop Engels. Een term Vataal die we nog is... kennen uit de financiële crisis. Dat je dus een hele ingewikkelde financiële constructie maakt. Um, um, uh, waarmee dus uh, allemaal beleggingen werden gedaan in de financiële crisis. En dat liep dus uiteindelijk verkeerd. En wat doen we dan vervolgens zelf? Als oplossing voor de crisis gaan we hetzelfde doen. U zegt het wordt alleen maar schimmiger erop. En het wordt niet gecontroleerd. Dat is, is een en verschrikkelijk uh, ingewikkelde constructie. Met garanties en overgaranties. Waar de democratie controle niet goed geregeld. Heel even kort Wouter Koolmees daarover. Uh, D66, D66? Uh, is voor het noodfonds. Alleen we vinden wel dat het kabinet een soort verstoppertje speelt. Uh, wij zeggen geef het gewoon eerlijk toe dat je dat doet. Geef toe dat je, dat je autonomie en uh, soevereiniteit overdraagt aan zo'n noodfonds op Europees niveau. En zorgt er ook voor dat het democratisch gecontroleerd gaat uh, worden. Dus en daarom zei u, er moet een financiële autoriteit Precies. zijn voor Europa. Ja. Dat zou dit zijn. Het groot nog? Nou, ja, onderliggende principes zijn natuurlijk heel eenvoudig. Wie uh, betaalt, bepaalt. Uh, zo eenvoudig is dat. Dat zo'n Europees noodfonds als die eh, landen gaat bijstaan. Ja, dan krijgt zo'n fonds natuurlijk toch gewoon eh, heel veel te zeggen over eh, het begrotingsbeleid in, eh, in die lidstaten in problemen. En die moeten dan aan voorwaarden worden, dan, daarbij moet dan voorwaarden worden voldaan. Ik neem aan dat die voorwaarden ook de per worden gemaakt naar eh, de nationale parlementen. En dat de nationale parlementen daarmee eh, moeten instemmen. En die gaan dat dus ook controleren, zegt u. Ik denk het wel. Ja, heel even tot slot, want we hebben nog een paar minuten. Uh, moeten we bang zijn voor Prinsjesdag? Wat te nou, ik, nee. Ziet u het met angst en beven tegemoet? Ik, ik ben wel uh, verontrust over de economische scenario's. Uh, en over de, de onrust op de, op de financiële markten. En er wordt zelfs ook misschien wel een soort van paniekscenario gemaakt. Hè, door het uh, Centraal Planbureau. Ja. Wat dat altijd doorrekent. Precies. En uh, dat, dat, dat, dat vind ik wel uh, uh, verontrustend. Maar tegelijkertijd uh, zou ik zeggen. dat uh, Het zou een oproep aan het kabinet zijn. Om met het Prinsesdag juist met een ambitieus programma te komen. Om ervoor te zorgen dat we uh, in Nederland op tijd gaan hervormen. Dus niet in een situatie terechtkomen maar als waar Italië nu in zit of waar Griekenland nu waar in zit. Waarin we echt paniek moeten hebben. Het ja. Grootpartij van de Arbeid, maakt u zich zorgen richting Prinsjesdag? Nou ja, niet in de zin dat ik verwacht dat het kabinet nu met een heel groot nieuw bezuinigingspakket uh, aankomt. Ik denk dat ze dat sowieso al niet, uh, niet, niet, niet aandurven. Dus wat dat betreft zal het voorlopig nog wel, wel meevallen. Uh, er zijn van de andere kant ook uh, meevallers. De, de rente is heel laag. Uh, ja, ook op wereldniveau kan dat uh, misschien ja. wat helpen. Want en dat betekent is dat het goed is voor onze staatsschuld. Hè? Die ja. gaat daarmee ja. naar beneden. Maar ja, ook voor andere landen. Want bijvoorbeeld de verandse ent is dan wel omhoog gegaan. Maar die is nog steeds wel een stuk lager dan een jaar geleden. Dat moeten we ook niet vergeten. Dus er zitten ook wel heel wel positieve kanten aan. Die, uh, aan die hele lage. -end. U gaat niet alleen maar met angst en bever richting Prinsjesdag. En Ewoud Eergang? Maar met dit kabinet vrees ik iedere keer Prinsjesdag. Wauw. En ja, dit het is, is de eerste echte keer? Nee, de tweede keer. Het is, het is de tweede keer. En... Uh, de eerste keer, is het de ja, eerste want ze keer? zijn van na september. Nou, de regering komt het voelde ook als een ja, klopt, ja. Nee, maar de, de, met wat dit kabinet natuurlijk weer aan maatregelen gaat presenteren... op het gebied van de zorg... Eh, ik vrees dat, ja. eh, omdat het is een keihard rechtskabinet. En eh, ze zullen... Ze zullen uh, de, de, de mensen met de laagste inkomens uh, niet ontzien, maar uh, extra treffen. Ja, daar bent u het bang voor. Is de angst meer dan voor het bekende. Voor, voor wat we weten wat ons nog te wachten staat. Want ja. de bijstand gaat uh, heel hard omlaag. Wat jammer nou toch dat we hier de coalitie niet aan tafel hebben. Maar nogmaals, ja. ik heb het aan het begin van dit uur gezegd. We hebben ze uitgenodigd. We hadden ze heel graag weerwoord willen bieden. Aanstaande dinsdag is nog het uh, debat waarvoor uh, de premier, of nee, waarvoor de Kamer is teruggekomen. Heel kort, wat is uw inzet, meneer Eergang? Nou, de, de minister-president die, die zal terug moeten komen op zijn woorden... Over, uh, over de omvang van het totale pakket. Hij zat daar 50 miljard naast. En negen uh, keer sorry was niet genoeg, wat u betreft. Het gaat niet om sorry, ook niet over het aantal keren sorry. Het gaat erom dat hij er rechtzet zet wat onjuist was. Het goed. Nou ja, En een belangrijk punt is dat het pakket twee keer zo groot uitgevallen is, het steunpakket, dan vooraf met de Kamer was afgesproken. Daar hebben we ook nog wel uh, wat over te zeggen. Maar goed, u gaat daar ja of nee op zeggen natuurlijk. Nou, we willen eerst uh, uitleg van de, van de regering van hoe dat nou precies in elkaar zit en hoe dat heeft kunnen komen. En daarna zegt u ja. Uh, dat valt nog te bezien. Oh ja? Zo, nou ja, dat... dat de voorstellen moeten nog verder worden uitgewerkt. En pas in, uh, in uh, eind augustus of begin september, als, uh, als dat allemaal afgerond is, dan, uh, dan uh, vormen we ons oordeel. Dus voor de Partij van de Arbeid is het nog niet helemaal zeker dat u akkoord gaat met het steunfonds zoals de zolang regering? We niet alles, zolang we nog, nog, nog niet alles op tafel ligt, eh, zeggen wij nog geen ja of nee. D66 wel, hè, Wouter Koolmees? Nou, onze grondhouding is positief. Ja. Maar ik vind wel dat het kabinet nu eh, in de toekomst toe... eerlijk moet communiceren en eerlijk moet vertellen aan de Nederlanders... waarom we dit doen, wat de gevolgen zijn... en eh, dat het goed is dat we dit doen. We gaan het volgen, aanstaande dinsdag. En we blijven het ook volgen. Dank voor uw komst naar onze studio. Daarmee eindigt Troskamerbreed voor deze week. We zijn er natuurlijk volgende week gewoon weer... Als u meer wilt weten over ons programma... kijk even op onze website troskamerbreed.nl. Tot volgende week. Samen thuis, samen Tros. De NTR Radioprijs 2011. Bij aankoop van één meer granenbrood... krijgt u bij bakkerij van Schoonvliet twee kontooms gratis. Oh. De aanmoedigingsprijs voor jong radiotalent. De zwakken gaan sowieso dood, toch? Die reden het hier ook niet. Elf nominaties, twee winnaars. Eén in de categorie nieuwsjournalistiek. Het is wel lastig, want soms ja, plooi ik het zo... dat het lijkt alsof ik een vagina heb. <laughs> en één in de categorie persoonlijk cultureel. Ze mogen je of ze mogen je niet. Morgenavond, 9 uur, in Holland Doc Radio...